De Rabobank is tegen schaliegas. De bank leent geen geld aan bedrijven die te maken hebben met de winning. Boeren die hun land verhuren om schaligas uit de grond te halen... krijgen ook geen leningen. Dat bevestigt de bank na aanleiding van een artikel in Trouw. De bank zegt dat het wereldwijd beleid is om niet mee te werken... aan winning van fossiele brandstoffen... waarvan nog niet duidelijk is wat de risico's en gevolgen zijn. Het weer af en toe zon, vooral in het noorden en oosten buien. Het wordt 17 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journal. De Sonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Knopendiemen, 5 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoordbrug 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 3 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers. Emotion.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 De tijd van mijn leven, gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en van Ilo, de Tour de, de France. De tijd van mijn leven, de mond van toe en op de US. Radio Tour van 2 tot 6. Ja,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 de ploeg van post niet te verslaan weer de gele trui weer aan En Theo komen ze weer achter Of de motor de we te verslaan Met nog ruim 4 te rijden. En hij is vandaag weer begonnen hoor, inderdaad, de Tour de France, de honderdste, jawel. De honderdste Tour de France, en uiteraard gaan we daar ook uh, aandacht in dit uur aan besteden. Je hoorde de Tour de France, de singer van Dries Roefing. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na vier uur. Welkom bij het derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Alweer, Mark, het laatste, ja, ja, alweer het laatste uur. Vliegt uh, weer voorbij. hè? Uh, he, we hebben Willem van Dens gehad. We hebben Jo van Ness gehad. We hebben Lex van de Hoorn. Den Hoorn. Den Hoorn hebben we gehad. <laughs> Zegt hij nog fout hè? <laughs> Ja, nog fout. <laughs> maar Le we hebben nog wel wat te doen hoor. Het de derde en laatste uur op uh, Zandvoort op zaterdag. Half vijf. Dier van de week. Kwart voor vijf. Gedicht van de week allemaal in het tegen van de Tour de France. Want etappe 1 wordt gereden en uh, die is momenteel uh, gaande op Corsica nog 53 kilometer te gaan. En jij hebt nieuws over Lars Boom? Ja, Lars Boom. Er is uh, één sprint vandaag geweest en Lars Boom heeft die gewonnen. Oeh, daar zou hij misschien vandaag in het geel kunnen komen. Want dan krijg je extra bonusseconden voor, toch? Ja, ja, dat gaan we afwachten. We houden het in de gaten. Helaas kunnen we niet uh, de finish meenemen in dit nee. uur. Want ze gaan na vijf uur nog even door. Maar uiteraard wel Tour de France nieuws ook bij CFM.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 Het was wel lekker rustig allemaal, hè. <laughs> ziel van wakker. Laura Jansen en Armin Venburen. Op verzoek van Willem van Denzen. Dankjewel, Willem. <laughs> hey, we hebben goed nieuws voor de Zandvoortse strandpaviljoens. Want vier zijn er genomineerd. Ja, voor het beste strandpaviljoen van Nederland, Rob. Voor deze verkiezing moeten ze eerst kampioen worden, worden, kampioen worden van nee, Noord-Holland. Ik heb, uh, ik heb wel met mijn stem vandaag, kampioen worden van Noord-Holland. Meer dan 10.000 stemmen worden er in het land uitgebracht. En in onze provincie, net als alle andere provincies, worden er vijf strandpaviljoens genomineerd. Noord-Holland koos voor Vogelstrand, Thalassa, Plazant en Bad Zuid in Zandvoort. Het laatste paviljoen is Zomers in Kastriekum. Twintig experts gaan nu als Mystery Guest... Op, uh, bezoek en, op bezoek en zullen op 69 uh, criteria de paviljoens controleren. Uiteindelijk rolt daar nadat de provinciewinnaars bekend zijn. op 4 juli in Noordwijk het beste strandpaviljoen van Nederland uit. Oké, okay, nou, Sanford moet het gewoon worden. Hè? Als je ja. in uh, Noord-Holland al vier van de vijf in Sanford <laughs> hebt. moet het de winnaar gewoon ja. ook in Sanford <laughs> zitten. Waar het in gaat, op 4 juli is uh, de einduitslag uh, bekend. Hè? Ja, 4 jullie in Noordwijk. Nog een paar dagen wachten en dan weten we wie de beste strandpafioen van Nederland is in dit jaar. Hier is TV4 in zijn lekkere single: Het Dirty Cash.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 You've got a friend uh -huh. and desert you and take zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van Carol King en You've Got A Friend. Ja, onze grote vriend Frank Boeijen die treedt vanavond op in Caprera in Bloemendaal. Speciaal voor collega Marcus hier, Kronenburg Park. Ik weet niet wat jou ver heeft gebracht. Als ik jou zie davons bei der park Deze krijgen we vanavond wel weer horen, hoor, Mark. In Caprera, in ja. Noederdaal. Hij treedt daar live op. Hoe laat begint het optreden vanavond? Uh, uurtje of acht. Half acht gaat de bar open. Yo. De bar gaat oh, open. Ja. Hoe heet ja, ik dat? En uh, half negen gaat hij optreden. Oké, okay, je hoorde Frank Boeien en uh, zijn hit, zijn grote hit, Kronenburg Park. Daarmee is het bijna half vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. Op herhaling, hier is Rocky. <laughs> Rocky, en niet te veel, nee, ik heb het over Rocky.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 Een geduldige, consequente en standvastige baas die al de nodige ervaring heeft met honden zal aan Rocky een superhond hebben. Bent u de juiste baas voor deze leuke jonge hond? Stuurt het asiel dan een e-mail met uw ervaring met honden en een duidelijke omschrijving van de thuissituatie. Naar aanleiding van deze mail zal het asiel bekijken of u de juiste ba baas bent voor Rocky. Dus, Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 uur tot 4 uur. Telefoonnummer 5713888. Of u gaat via de website wwwdierenthuis Dus ga voor Rocky of een van die andere leuke dieren naar het Dierenthuis Kennemerland. Hier in Sanford Nieuw-Noord aan de Keesomstraat. Is hier Aria Speedwagon en Keep on Loving You. You should blijft dit lekkere muziek, hé, joh. De REO Speedwagon en Keep on Loving You. Op de zaterdagmiddag van uh, CFM Zandvoort. Op zaterdag nog uh, bij je tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Met weer een berichtje. En het gaat ditmaal over jam sessies. Want die worden verplaatst, uh, Mark. Ja, de jam sessie uh, verhuist. Uh, de, de, -ver, de jam sessie die iedere eerste vrijdag van de maand in Café Oomstee. door Hans Zuwerink en Artiel. heel Heuwe-Kemmerlein. Nee, ik ken me Meijer. Heu, dit is een moeilijke naam. Wat staat er dan? Wat staat er dan? Arthur Heukenmeijer. Oké. Okay. Werd georganiseerd uh, gaat met ingang van 5 juli aanstaande vuizen. De heren hebben met Café Nuf aan de Haltestraat overeenstemming bereikt... om daar eens eens in de maand een jam-sessie te organiseren. De sessie is die stevast een groot aantal artiesten trekken en die... <coughs> en die voor het publiek echt genieten zijn, beginnen om 9 uur s'avonds... en naar verwachting zal de laatste noot rond 12 uur gespeeld worden. Uh, Marianne de Bruin van Café, Café Nuf is uiteraard helemaal blij met de nieuwe locatie voor de jam-sessie. Het gaat om dezelfde manier als bij Café Oomstee. Alleen wordt de muziek iets aangepast naar onze stijl. Het gaat uh, een soort van Jesse-lounge-muziek worden. De tijden blijven hetzelfde, maar je hoeft niet gek te kijken als het wat later kan worden. Oké, okay, nou, het heeft natuurlijk allemaal te maken met Ton Arissen... die dit weekend zijn laatste weekend heeft in uh, Oomstee. En vanavond voor uh, alle vaste gasten van uh, de afgelopen jaren... groots feest daar aan de Zeestraat. Tom, dat waren mooie jaren de afgelopen jaar met uh, Oomstee. En uiteraard wensen we de nieuwe eigenaar ook heel veel succes... met Café Oomstee aan de... De is hier de Timex Social Club en rumors. Het OZ van Zon, Zee, Zamvoort en Zomerrit!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 nu een week geleden, en hier Zo zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het weer. Herman leest wel honderd keer de krant. Staat er echt pagina 18, zwart omrand. Deelt hij vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil. Nu zie niks, niet niemand nergens meer.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 Het blijft toch altijd een van de beste platen van ACTA en de Munich, hè, deze? Joorde het regent zonne stralen. En daarmee is het kwart voor vijf geworden tijd voor het gedicht van de week. En deze week gaat het gedicht van de week uiteraard over de Tour de France. Weer zijn we gestart. Worden wetten... Van seizoen getart. reine renners als gekken. Kijken wij. Met uitgestoken nekken. Wie er wint. Wie er knalt. Wie snuift. En wie valt. De bobo's met dikke buiken. Genieten bij de finishvuiken, Kijken met de euro's in de ogen. Wie er nou weer is bedrogen. Terwijl het volk. Juicht en klapt, en de kenner het niet meer snapt, fluistert iemand in het oortje. Gooi het met hem of een ander akkoordje. Morgen mag jij, krijg jij het geel: de, ta de tactiek van heers en verdeel. Het gaat om macht en het grote geld. Nog nooit heeft een renner meegeteld. Ja, een eeuw geleden, toen werd er op kracht gereden. De beste, de snelste die won, dat was het ware kanon. En dat was hem, het gedicht van de week op CFM. De Tour de France. En laten we hopen dat we dit jaar wel een schone tour gaan krijgen... waar we met z'n allen van kunnen genieten. Is hier Baksvis. Doe het We nemen een oud blaadje van Projecto Uno en El Tiburon. En uh, gooien even in een nieuw jasje met uh, Harry Mendes. En Wederom een hit en Hits. Het kan van wat mij betreft wel een zomerhit uh, gaan worden dit jaar in de zomer van 2013 uh, Mark. Ja, absoluut. Lekker toch? Absoluut. Is deze niet van Albert Jan? Uh... Ja, dat is uh, Albert Jans uh, favoriete plaats. <laughs> dus, bij deze gedraaid, helaas uh, konden we hem niet bereiken daar nee, in Spanje. Uh, Waarschijnlijk staat hij de, op de golfclub. Heeft niet weer te druk, hè, die jongen. Dus vandaag <laughs> Mooi leven. Hey, we zijn aan het einde van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Dank je wel voor je bijdrage vandaag. Ja, was me genoeg, Rob. Uh, en morgen, dan hebben we Zandvoort op zondag. En dan uh, met collega Andor Zandbergen. En wij zijn er volgende week weer. Ook dan weer tussen 2 en 5 op de zaterdagmiddag. Hele fijne zaterdagavond. En graag tot dan. Dag.